So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 Ja, Jaap Koper is daar geweest en uh, die heeft interviews uh, gedaan... met Hans Doudij en uh, Jasper Molenaar. En die interviews die zullen we straks zo rond 16 uur 20... 10 voor half uh, ten gehoorde brengen op de lokale zender. Dank u wel, dank u wel. Hoor. We gaan gewoon even een plaatje draaien, want we hebben druk. We moeten ons haasten. Ik, Ik heb nog wel een gedicht. Ja, die gaan we wel doen hoor. Die gaan we doen. Ja.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 I don't know. Cause my body is calling for you. Oh. En als je nou in de reparades van tegenwoordig uh, kijkt, onder meer de Euro Breakdown, dan kom je deze heren heel vaak tegen: Sam Smith en Calvin Harrison, CFM, Promises. Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, koordrijden die heeft weer uh, lekker uh, rondgesnuffeld gesnuffeld naar uh, nieuwtjes uh, uit Riesland...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 Ja, en dat klopt. En we hebben goed nieuws hier uit uh, Amsterdam. sandvoort leidt met de tweede goal van Nijsvogste 10. Met 2 of 1 V. Dus. Dat zijn goede berichten. Je mag blijven bellen, Sean. Ja, ja, ja. Dat hoop ik ook. Het was even drama om het aan te zien. Maar ja, één doelpunt kan weer wonderen betekenen. En, uh, maar ze staan nu met 2-1 voor. Dus 1-2. Oké, okay, dankjewel voor dit uh, nieuws. En straks komen we uiteraard bij Sean weer terug...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 Nou, je hebt even een klein stukje van dat uh, filmpje kunnen zien. Vind je het wat of niet? Uh, het is wel lach hoor, want Geweldig, echt op die, uh, die landweggetjes in Amerika en uh, de pitstop. Ja, niet normaal. Bij de Route 66 uh, pompstation. Ik zag uh, 2,4 miljoen uh, viewers uh, bijna. Dus... Ja, 2 miljoen 357.000 ja, één, één dag. Ja, Geweldig. Dus vanmorgen was er ook een uh, mooie dag bij uh, Talassa. We hebben het over Veteranendag.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 None uh -huh.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 een heel ander verhaal verteld. Ja, klopt. Uh, in eerste instantie uh, hadden we Martin Lipsius, die heeft hier op Zandvoort gewoond, uh, uitgenodigd. Die is, was helaas uh, verhinderd wegens uh, privéomstandigheden. Nu hebben we een mooi verhaal gehoord van de, van de OVC Jouwstra, dus uh, ja, ik ben tevreden met het, uh, met het mooie verhaal dat hij heeft gedaan. Ja, uh, wat valt jou op? Uh, wat valt me op? Ik denk dat, uh, dat hij een mooie parallel trok... Uh,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 Ja, hij wordt nou eruit getrapt, de bal. Want... Nee, ze gaan, niet, ze gaan gewoon door zijn antwoord. Die proberen 3-1, maar er lag één lange tijd in het doel. Ja, we zitten in de laatste minuut van de wedstrijd, maar het kan nog alle kanten heen gaan. Nee, verder overheen. Dus uh, ja, de scheidsrechter moet zo toch gaan afsluiten. Er wordt nog een wissel gedaan, zie ik.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 Want ja, vorige week was het niet zo geweldig. En deze week is het een stuk beter natuurlijk. En 2-1 is het natuurlijk wel dat je gewonnen hebt. Ja, ja. Dan pakken we drie punten. En dan uh, komen we pas op vier na vier wedstrijden. Maar beter dan die verschrikkelijke ene punt na die drie wedstrijden. Ja, zo is het, Sean. Uh, ja. Heb je al enig idee wanneer de scheidsrechter nou eindelijk gaat uh, afsluiten? Uh, uh, uh, ik zie wel regelmatig al op de klokje kijken. Maar ja, dan ligt er weer even op Pampus. Uh, dat kan hier in Amsterdam voor Pampus liggen. En, uh, maar uh, Ja, ik heb eens naar de American Football gekeken, maar daar gaat het toch weer iets anders. <laughs> ja, ja, nee, nee, dan, dan ga je wel wat harder in. Het is uh, ja, een heel aparte uh, wedstrijd. Maar het kan elk moment afgelopen zijn. Maar hij fluit nog niet voor uh, het eindsignaal. Nou, eigenlijk willen we hem wel even meenemen. Dan ja. weten we zeker dat we gewonnen hebben. Ja, ja, ja dat hoop ik ook. Want.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 Vorige week hebben we dat gevolgd. En de tranen stonden ons bij de ogen. Ja, zo is dat. Maar ze kunnen het dus wel. Zo is het. OSW, SV Alvoort, 1 tegen 2. We hebben gewonnen. Helaas, de veteranen 1 hebben vandaag verloren. 3-2 tegen Rijsselhout uit. Tot zover het voetbalnieuws. Zometeen het gedicht van de dag.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 was in no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 Als je je snijdt bij het scheren in je rug, valt wat meer dan dan dansen op een mijn die je niet ziet, dan heb je reden, reden om te huilen van verdriet.